All people and leadership to choose between chaos or stability and lay ahead of us new circumstances and different Egyptian reality which should be addressed by both our people and armed forces with the absolute prudence and caution. U luistert naar de toespraak van president Mubarak. Er moet gekozen worden tussen chaos en stabiliteit, zegt hij. Het is nu precies tien uur. Het nieuws van tien uur stellen wij uit in verband met deze speech government with new priorities and new duties that responds to the youth demands and mission. I instructed the Vice President to engage in dialogue with all the political forces on all the issues raised for political and democratic reforms and the required amendments to both the Constitution and legislation in order to materialize these lawful demands, restore stability, calm, and security. However, there are certain political forces who turned a blind eye to this invitation for dialogue simply for adhering to their own agendas, turning a deaf, eye and a a deaf ear and a blind eye to the de defining moment we are facing. And as a result of their refusal, which invitation is still valid, I address you today directly to the people of the nation, farmers, workers, Muslims, and Christians, elderly and youth, each and every Egyptian man and woman in the countryside and in the cities and across the nation. I never sought power or influence and the people are aware of the harsh conditions where I shouldered the responsibility and what I offer to the nation at the times of war and peace and I am one of the armed forces personnel and it is not my nature to betray or abandon the responsibilities my top priority and responsibility now is to restore de security en stabiliteit van de nation. Ja, zijn topprioriteit van de president Mubarak is nu de stabiliteit te garanderen, te herstellen ook en zorgen dat het geen chaos wordt. Hij spreekt tot alle Egyptenaren. Hij heeft het over het creëren van een nieuwe regering. Um, hij uh, uh, nodigt ook de oppositie uit voor gesprek. We wachten nog steeds even wat hij zelf nou precies gaat doen. Wanneer die weggaat, wij luisteren nog verder naar de toespraak van. President Mubarak van Egypte. I not intend to run for the coming presidency. I have exhausted my life serving Egypt and its people. However, I am totally keen on ending my career for the sake of the nation. In a way that guarantees handing over the banner in an atmosphere of security, stability, safeguarding our legitimacy and preserving the Constitution. I tell you in plain words that in the few months remaining in my current term, I will work towards ensuring the measures and procedures that will guarantee the peaceful transition of power by virtue of the powers and authorities vested in me by the Constitution. Goed, dat uh, is het uh, waar we op zaten te wachten. Hij is niet van plan, zoals al eerder vanavond werd gemeld, opnieuw voor het presidentschap van Egypte te gaan. Hij is dus wel van plan nog een paar maanden aan te blijven om te zorgen dat de overgang naar de nieuwe machthebber, machthebbers in Egypte soepel kan verlopen. Al dus Mubarak. En to enable the current parlement of both the houses to debate on these amendments. And And the related amendments to legislation's laws and acts complementing the Constitution to ensure the participation of all political forces in these de debates I call on the parliaments to Abide by the judgments handed down by the courts on the objections filed against the recent parliamentary elections, and I will continue to follow on the work of the coming government on the duties and instructions given to them in a manner that ensures the interest of the people. Ja, wil ook hervormingen, politieke hervormingen in aanloop naar die verkiezingen. Um, hij wil er dus voor zorgen dat de spelregels Spelregels voor het kiezen van een nieuwe president en volgens mij ook voor het parlement zullen veranderen, dat kondigt hij aan. En within the same context, I instruct the police apparatus to shoulder its responsibility and undertake its duties to protect and save the citizens in absolute dignity and honor, respecting their rights, freedoms and dignity. I also call demand the legislative and control powers to immediately take the necessary procedures to continue to identify and arrest the outlaws and those who perpetrated the security mayhem and the chaos Egypt has seen looters Arsonists and those who intimidated the unsuspected citizens. This is my promise and pledge. Mubarak zegt dat de uh, politie de verantwoordelijkheid moet blijven nemen om de mensen te beschermen. Um, hij roept ook de politie op om de mensen die hebben geplunderd, de mensen die ontsnapt zijn uit de gevangenis, om die in ieder geval te pakken. Uh, de politie moet er alles aan doen dat de mensen respectvol behandeld worden op straat. En hij wil dus dat zij hard werken aan de veiligheid in Egypte. That current circumstances more strong, more confident, more coherent, and more harmonious. <laughs> Our people mensen zullen door de crisis Meer cautious over wat hun interesse Het hoge woord politiek gezien is er in ieder geval uit. Um, ik ga naar Mustafa Oekbi, onze duider vanavond. Mustafa, welkom. Jij uh, zit ook te luisteren naar uh, Mubarak. Dit is wel wat er verwacht werd. Hè? Hij blijft in ieder geval nog aan, wat hem betreft, tot september. Er moet een soort overgangsregering komen. Hervormingen. Hij wil in ieder geval zelf nog zorg dragen voor een soepele machtenoverdracht. Ja, zonder al te veel gezichtsverlies wil hij natuurlijk... laat ik zeggen, de politieke arena verlaten. Maar dat is natuurlijk wel iets wat de demonstranten niet willen. Eh, dit is eigenlijk de oude eh, Mubarak, zoals we hem kennen. Waarschuwend dat als hij eh, niet aanblijft, al is het misschien voorlopig... dat er eventueel chaos zou kunnen optreden in het land. Dat er instabiliteit kan optreden. Dat is eigenlijk zijn... Ja, dat is een kaart, zijn troefkaart die hij voortdurend gebruikt. En dat is ook de reden waarom hij die nu ook nu weer ja, eigenlijk gebruikt om aan de macht te blijven. Al is het misschien voor tijdelijk, uh, wederom... Waarschuwen dat er instabiliteit uh, kan ontstaan als hij nu uh, zou mogen. Althans, als hij nu zou vertrekken. Ja, en hoe vind je dat hij erbij staat? Je zegt, zo kennen we hem. Wat, wat, uh, want we zitten ook te kijken naar het beeld. Wat is jouw indruk van hem als je naar zijn gezicht kijkt? Nou ja, kijk, hij probeert het zelfverzekerd mogelijk over te komen. Zo ken ik hem ook altijd. En uh, het is de, de sterke man die eigenlijk alles doet in het belang van de natie. Want zo presenteert hij zich. De staatsman. Die eigenlijk het niet doet voor zichzelf. Nee, hij wil uh, wel luisteren naar de wensen van het volk. Hij wil niet meer uh, gaan voor de zesde termijn als president. Oké, okay, maar uh, in ieder geval uh, met, een, met, een, met een periode. Uh... Ja, je, je zei het al, de vraag is of het genoeg is voor de demonstranten. Laten wij gaan naar het Tahrirplein in Cairo. Daar staat nog altijd onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, hoe zijn de reacties bij jou uh, om jou heen? Ik ben blij dat ik even van het plein ben afgegaan, want de reacties die uh, liegen er niet om. Er was een groot scherm waar de toespraak van de president op te zien was. Toen was het stil, maar inmiddels niet meer. Uh, men joelt, men juicht, men zwaait met vlaggen. Uh, wat ervan net ook al zei, het zal voor de demonstranten niet voldoende zijn. Die willen gewoon dat Mubarak aftreedt. En ik betwijfel of de, uh, uh, de demonstranten hem dat zullen gunnen om dat te doen op het moment dat hij wil. Ja, maar waarom joelen en juichen ze dan? Dat is niet uit enthousiasme dat hij tot september wil blijven zitten dus? Nee, absoluut niet. Mubarak moet weg en wel nu. En uh, uh, niet, uh, nee, pas in september... Goed, dus dat zijn geen vreugde, vreugdedansen daar, uh, Mustafa. Nee, dat, het, hetzelfde geluid hoor je feitelijk ook bij de oppositie. Die, de de bij monden van al vandaag ook. Die zei van, nee, meneer Mubarak, die moet eigenlijk al snel vertrekken. Deze komende dagen vrijdag moet hij eigenlijk al weg zijn. Uh, Moslimbroederschap die heeft ook al gezegd... van dat Mubarak uh, niet aan moet blijven. Zijn tijd is voorbij. Kortom, hij speelt natuurlijk de kaart van, van de angsten en hij wil de tijd te rekken om vooral nogmaals zonder gezichtsverlening... Verliezen, dat, ja, die politieke arena verlaten. Maar dat gunnen deze demonstranten hem absoluut niet. Hey Sander, je beschreef vandaag de dag op het plein als een gezellige picknickdag, koninginnedag. Uh, he, de mensen waren vrij rustig, geduldig, uh, hadden het gezellig, waren aan het bidden, waren van alles aan het doen wat ze normaal gesproken ook doen. Kan de sfeer nu vanavond omslaan als je zo naar de mensen kijkt uh, tijdens de toespraak van Mubarak net? Dat zou kunnen hoor. Want kijk, ze scanderen op dit moment... dat het, het volk wil de val van Mubarak. Ik bedoel, hè, en dat slag na zijn toespraak. Dus uh, de, de, ze zullen daar geen genoegen mee nemen. De vraag is of dat nu tot ontlading komt... of dat dat zich over een aantal dagen uitsmeert. Je kunt er een paar dingen over zeggen. Die woorden nu, die zal groot zijn. Maar in alle eerlijkheid... heb ik niet één demonstrant gesproken... die ervan uitging... dat Mubarak vandaag zijn vertrek zou aankondigen. Dus de Egyptenaar... Komt dit volstrekt al, al als uh, verwacht? Ze uh, kennen Mubarak al 30 jaar, ze weten hoe die is. En uh, ze hebben ook al gezegd: vrijdag wordt de volgende grote dag. Vandaag gingen veel mensen boeg naar huis en die zeiden tegen mij: dat doen we omdat we er morgen weer zijn. En de overmorgen ook weer. En vrijdag ook weer. Dus niemand ging ervan uit dat hij het vandaag zou zeggen. Dus de kans bestaat dat het nu uit de hand loopt. De kans bestaat ook dat men denkt: zie je wel, we maken ons op voor vrijdag, dan wordt de volgende grote. Ja, Mustafa Oekbi, want het, het nieuws van nu... Hè, ik zeg even voor de mensen die nu luisteren en eigenlijk langs de lijn verwachten... u luistert op dit moment nog naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal... in verband met de toespraak van Mubarak die net is uitgezonden op televisie... waarin hij heeft gezegd dat hij 1 september of in september weggaat... en niet herkiesbaar is en voorlopig nog het allemaal even soepel wil regelen tot die tijd... en dus nog even aanblijft. Uh, Mustafa, zou hij überhaupt eigenlijk meedoen aan die presidentsverkiezingen? Nou, hij heeft het niet helemaal uitgesloten... Dus... Hij, zin, hij zin speelde er wel op de, om, om weer voor, dat, voor die zesde termijn te gaan. Uh, kijk, dat, dat, is, dat staat buiten kijf dat mensen dat niet zullen accepteren. Ze zullen niet wachten tot, tot september. Maar je ziet dat de strategie van het regime is... kijken welke concessies je kunt doen... en kijken of dat eventueel acceptabel wordt. Maar iedereen die ja, heel goed kijkt naar de straat... en die heel goed luistert naar de oppositie... weet eigenlijk dat datgene... Waar Mubarak nu mee komt, dat dat onvoldoende is... en dat het onacceptabel is. Ik, begrijp, ik, begrijp, ik weet niet welke adviseurs hij om zich heen heeft, maar die hebben echt werkelijk, die staan ver van de werkelijkheid. De vraag is: uh, wat zijn de adviseurs van Obama, wat is de rol daarvan geweest? We gaan naar Ron Linker in Washington, onze correspondent Dag Ron. Goedenavond, Lucella. Ja, want uh, er is veel contact geweest vandaag uh, van Amerika. Afgezant van uh, Obama is er. De ambassadeur heeft ook gesproken met allerlei mensen. Wat is, denk jij, uiteindelijk het advies van Obama geweest? Dit? Nee, dat denk ik niet. Uh, het uh, lijkt erop dat die gezant van Obama, de oud-ambassadeur Wisner, die uh, vandaag in Cairo was om te spreken met uh, vertegenwoordigers van de regering van Mubarak, gezegd tegen uh, Mubarak heeft, uh, jij bent klaar nu. Het is met jou gedaan. Jij moet geen rol spelen bij de overgang naar een nieuwe regering. En uh, Mubarak schijnt volgens sommige kranten te hebben gezegd, uh, nee, dat doe ik niet. Ik uh, kondig aan dat ik niet meedoe bij de volgende verkiezingen, maar ik stap niet nu aan de kant. Nou, als dat zo is, dan is deze stap voor de regering Obama niet voldoende. Aan de andere kant, uh, het veiligheidskabinet van Obama is op dit moment bijeen. Men zal ook willen afwachten hoe daar gereageerd wordt op dat plein daar waar Sander uh, nu is. Uh, hoe men daar reageert uh, en daar vanaf die reactie, daar zal ook de, de Amerikaanse president dan weer op inspelen, denk ik. Ja, maar opereert uh, voorlopig nog wel uh, voorzichtig, want uh, ik neem aan dat de Amerikanen nog steeds geen zin hebben om Egypte nu uh, snel een nieuwe leider op te dringen. Nee, uh, althans als je kijkt naar de kanalen die op dit moment gebruikt worden... de diplomatieke kanalen... dan zie je dat uh, president Obama niet openlijk heeft gezegd... zelf uh, Mubarak moet opstappen. Voorlopig uh, lijkt het erop, alsof Washington er nog steeds op rekent... dat Mubarak zelf aan de kant gaat stappen... en de ruimte geeft voor een opvolger om uh, de, in die plek op te vullen. Aan de andere kant, de geest is natuurlijk uit de fles. Hè. De Amerikanen uh, kunnen deze dynamiek nauwelijks nog controleren. Aan de ene kant uh, hadden we een week geleden nog vicepresident... Biden die uh, openlijk zei uh, over Mubarak, het is geen dictator. En nu dan via die uh, oud-ambassadeur in Cairo de mededeling aan uh, diezelfde Mubarak... dat hij eigenlijk zo snel mogelijk moet opstappen. En verwacht jij vanavond nog iets na die bijeenkomst van, uh, van het kabinet... of van de veiligheidsmensen van het kabinet nog een officiële reactie van Obama? Er zal wel een reactie komen van het Witte Huis, uiteraard. Maar ik denk dat daar op dit moment gesleuteld wordt aan de formulering. Want, zoals we ook al eerder zeiden... dit was niet helemaal wat de Amerikanen hadden gewild. Die hadden veel liever gezien dat Mubarak nu aan de kant ging schuiven... vanaf de zijlijn misschien toekeek hoe anderen... die overgang naar een democratische regering gestalte zouden geven. Dat gebeurt dus niet. Aan de andere kant, Mubarak is opgeschoven... is dus bereid om op termijn een stapje aan de kant te doen... om te stoppen als president... En misschien dat de, de Amerikanen die, dat gebaar eh, ondersteunen. Dat moeten we afwachten de komende uren, reactie van het Witte Huis, denk ik. Dankjewel Ron Linker. Dan natuurlijk ook te horen op Radio 1. Ik ga naar Jan Keulus, journalist, lange tijd in het Midden-Oosten, gewerkt, gisteren teruggekomen uit Cairo. Goedenavond, Jan. Hallo, goedenavond. Eh, eerder zijn Mustafa, eh, naar aanleiding van de toespraak van Mubarak... Eh, ja, dit is de Mubarak zoals we hem kennen. Had jij ook zoiets van dit is typisch Mubarak, wat hij nu doet? Ja, ik vond zijn toon uh, ja, heel autoritair. Hij legde de nadruk op het geweld en de plundering en de brandstichting... Uh, uh, hè, op de incidenten van de laatste dagen. Hij had het over de chaos uh, die er heerste... en dat hij toch verantwoordelijk was voor de stabiliteit. En dat... hij, hij denkt nog altijd dat Egypte niet zonder hem kan, hè? Ja, en dat onder zijn leiding Egypte daar uh, beter uit zou uh, komen... Uh, hij, dat vond ik ook wel opvallend, uh, maakte duidelijk dat hij uh, in tijden van oorlog en vrede nou ja, zijn land had gediend. En dat hij uh, van plan was ook uh, te sterven in uh, Egypte. Een, een duidelijke verwijzing dat hij dus niet uh, Ben Ali achterna zou gaan uh, naar bijvoorbeeld Saudi-Arabië of een ander land, dat daar geen sprake van kan zijn. Dus ik vond de toon. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, ja, uh, autoritair en uh, presidentieel, een soort sterke man. Maar goed, uh, het leek net of hij niet uh, besefte wat er buiten op straat en op het tag Tagreerplein uh, allemaal aan het gebeuren is. En heeft hij aan de andere kant ook niet een punt dat, uh, dat het gewoon even tijd nodig heeft om verkiezingen voor te bereiden. Iedereen een eerlijke kans te geven, wat tot nu toe eigenlijk nooit zo was in Egypte. Dat het misschien inderdaad toch verstandig is om even een tijdje te wachten en dan het volk degene te laten te kiezen die het wil. Ja, maar uh, de, de demonstranten uh, in, in Egypte zullen daar tegen inbrengen. Moet dat onder uh, zijn leiding. Hè? Dus wat, de, wat er geëist wordt, dat zijn uh, uh, dat zijn vertrek van Mubarak. En dan komt er uiteraard een soort overgangsperiode. Uh, wie, die over in, wie in die overgangsperiode uh, de leiding zal hebben, ja, dat is natuurlijk de vraag. Er zijn, er zijn verschillende mogelijkheden. Dat kan een soort overgangsregering zijn met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. Of Daarbij kan het leger ook een, een belangrijke rol spelen. Maar de bevolking, of althans een groot deel van de bevolking, die eist nu een einde van het regime. Omdat democratie en overgang naar democratie onder dit regime onmogelijk wordt geacht. Jan Keulen, dank voor jouw eerste reactie op de toespraak van Mubarak waarin ik zeg het nog maar een keer heeft gezegd dat het wat hem betreft nog acht maanden duurt met zijn presidentschap... en dat hij van plan is om daarna plaats te maken. van Oekbi, wat zal de strategie van de oppositie de komende dagen zijn? Wat ze Net zoals de afgelopen dagen, denk nou, Ja, Die zullen denk ik de druk, de druk opvoeren op, op Mubarak. Die zullen natuurlijk ook de mensen uh, uh, vragen om de straat op te gaan... blijven demonstreren tot uiteindelijk Mubarak beseft dat ze daar geteld zijn... en dat hij gewoon zijn macht moet overdragen aan een mogelijke overgangsregering... Uh, waar hij dus daar, uh, geen, waar, waarvan hij geen deel uitmaakt. Dank, ook Moesafa. Tot slot uh, Sander van Hoorn op het Tahrirplein of bij het Tahrirplein in Cairo, Sander. Uh, Hoe zou jij de stemming inmiddels uh, daarom schrijven? Uh, ruig. Uh, er worden, uh, door megafoons worden er oproepen gedaan. Er wordt opgeantwoord. Er wordt gefloten, er wordt gejoeld. Uh, er wordt heel duidelijk gemaakt. Dit is niet wat wij willen. Mubarak, dat hadden we gevraagd. Die moet onmiddellijk weg. En uh, met minder nemen we gewoon geen genoegen. Ik zal zo meteen eens wat mensen aanspreken. Maar wat ik tot nu toe uh, begrijp, is dat ze zeggen: uh, Als dit niet is, wat wij, uh, uh, dit is niet wat wij willen, en we zullen er dus morgen weer zijn en overmorgen, net zo lang als het duurt, totdat Mubarak aftreedt. Kijk, ze hebben dat momentum, ze hebben het gevoel dat er iets historisch kan gebeuren. Iedereen noemt ook de datum van afgelopen vrijdag, 25 januari. Dat is het begin van het einde van Mubarak. En, op het moment dat je daar dus nu van afziet, ja, dat kan bijna niet. Dus nee, dit gaat door. En wat zie jij van de ordentroepen, politie en leger om jou heen op het moment? Het leger is er gewoon nog en dat zal, nou ja, ik denk niet ingrijpen. Tenzij er bijvoorbeeld op grote schaal plunderingen en vernieringen nu gaan uh, worden uitgevoerd. En ik, ik denk dat de organisatie van uh, de demonstranten daar heel veel aan gelegen is om dat. Je ziet ook al de hele dag dat er eigen orde diensten zijn, dat mensen elkaar in de gaten houden, al was het maar met het op, vuil, uh, op zaak gooien van vuil. Dus ze zullen proberen die uh, woedende menigte nu uh, te beteugelen en te zeggen, jongens, we gaan gewoon morgen verder, we blijven hier, maar laten we ons uh, gewoon rustig gedragen en waardig want dat uh, zou eigenlijk ook de enige manier zijn... waarop ze de steun uit het buitenland kunnen houden. Het is een uh, beweging, met andere woorden, die doorgaat. Sander van Hoorn was dat, vanuit Cairo uh, En daarmee is een einde gekomen aan dit extra Radio 1-journaal... voor deze avond in verband met de toespraak van Mubarak. U krijgt het uitgestelde nieuws van 11 uur... voorafgegaan door de ster, vanaf 10 uur natuurlijk moet ik zeggen. Het nieuws van 10 uur krijgt u nog voorafgegaan door uh, de reclame. Daarna begint langs de lijn... en om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 Speciaal voor de 40 40ste editie van het International Film Festival Rotterdam... maakte Frank Scheffer een documentaire waarin zeven belangrijke filmregisseurs... uit de afgelopen jaren vertellen over de passie voor hun kunst... hun dromen en herinneringen en de ziel van de cinema. Vanavond in het Uur van de Wolf, Tiger Eyes. Om tien voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Tilly Tilliberg. Dit is Radio 1. Krijgt u nu het uitgestelde nieuws van 10 uur? U hoorde het al, de Egyptische president Mubarak blijft aan tot de volgende verkiezingen in september. Althans had Willy. Hij zal zich dan niet verkiesbaar stellen. Dat kondigde hij aan in een toespraak tot het volk via de staatstelevisie. De president is niet van plan om nu al op te stappen. Hij zei verder dat hij de komende maanden wilde besteden om de macht op een vreedzame manier over te dragen. In de aanloop naar de verkiezingen wil Mubarak werken aan hervormingen. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om in het oosten van het land niet de weg op te gaan. Door ijzel en opvriesing van weggedeeld is het spek glad. Bij Arnhem is de A12 deels dicht richting Utrecht. Op die weg zijn tussen Arnhem en de Duitse grens 21 mensen gewond geraakt bij ongelukken. Een van hen is er slecht aan toe. Alleen al in Twente gebeurde in korte tijd 25 ongelukken. De A1 is dicht in de richting Amsterdam vanaf Rijssen tot en met Deventer. En in een Drent is de A37 voor een deel dicht bij de Duitse grens. Op het Limburgse deel van de A2 is een maximum snelheid ingesteld van 50 km per uur. Ook het openbaar vervoer heeft last van de gladheid. Rond Arnhem en Venlo hebben bussen flinke vertraging en ook regiotaxis rijden minder vaak. En in de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. De Graafschap speelde in Doetinchem met 0-0 gelijk tegen Utrecht. Het duel was afgelopen weekend afgelast. Het weer dan nog, hier en daar regen- of winterse neerslag met kans op ijzel. Vannacht wordt het weer droog, maar ook dan is er kans op gladheid. Morgen is het bewolkt en overwegend droog, bij een temperatuur van 4 tot 6 graden. En dat was het nieuws. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Romantiek en passie in à la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet.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 NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Henry Schut Ietsje later dan normaal, u weet waarom Goedenavond, de rust is weergekeerd in voetballand De transfermarkt is gesloten, de stofwolken zijn opgetrokken En Ajax heeft geen nieuwe aanvaller Een van de beoogde spitsen stond vanavond op het veld in het vertrouwde Utrecht shirt In Doetinchem speelde Dries Mertens met Utrecht tegen de Graafschap Richard van der Maden en met Mertens als gevaarlijkste speler bij Utrecht eindigde het duel in Doetinchem in 0-0. Een teleurstellende wedstrijd met nauwelijks kansen, slordig veldspel en ook nog een directe rode kaart voor Utrecht speler Michael Sielbebouwer. En die andere aanvaller die niet naar Ajax gaat is natuurlijk Bas Dost. Na het mislukken van de transfer willen ze bij Heerenveen de vrede tekenen met Dost. Dat zei de voorzitter op de Friese televisie. Dus wij hopen joert of moorn uh, mijn Bas uh, rond de tafel te zitten... om, uh, ja, om nog eens een keer met te praten wat er ook nou gebeurd is... Uh, en, en, en hoe we nou met me koffie We zijn benieuwd of het kamp Dost de handschoen op wil pakken... zometeen de zaak waarnemen van Dost daarover. Dan is er ook nog marathonschaatsen. Bob de Jong die gaat morgen meedoen op de Zee op natuurreis. En Een enkeling die, die heeft vanochtend de krant geleverd... en die kijkt hier aan van, hè, wat doe je hier... We blikken zometeen met een vooruit op het Open Nederlands kampioenschap. We zijn er tot 11 uur met Langs de Lijn. Bas Dost was dus bijna Ajaxiet. Onderhandelingen werden gevoerd tussen Heerenveen en Ajax... en hij werd medisch gekeurd. Maar toen de transferperiode uiteindelijk verstreek... stonden er geen handtekeningen onder contracten. Dost moet zich morgen weer gewoon melden in Heerenveen. Zaakwaarnemer Henk Nienhuis, goedenavond. Het waren, ik denk, zeer vermoeiende dagen. Hoe zou u die afgelopen dagen, 24 uur, 48 uur misschien wel willen beschrijven? Nou, in 48 uur ongeveer drie, vier uur geslapen. Zo. Dat is weinig, hè? Ja, en dat is behoorlijk... Ik was, van, ik was vannacht om uh, kwart voor vier weer in het noorden. Ik heb om kwart over drie uh, bas afgezet in Groningen... En ik was zelf om kwart voor vier in huis en werd verwelkomd door uh, mijn, mijn blaffende retrievers. Huh. ben ik een straatje rondgegaan. Ik heb uh, een paar uurtjes proberen te slapen, maar dat, uh, dat ging niet. En uiteindelijk doodmoe en een kater? Ja, zeker. Ja, het is een uh, teleurstellend resultaat. Dat, uh, dat we de arbitragecommissie niet konden overtuigen, dat was, uh, was min of meer ingecalculeerd. Je had uiteraard dan ook een precedent geschapen. Een speler die problemen heeft met zijn trainer en dan maar toestemming geven om te vertrekken. Maar van de andere kant, de onderhandelingen daarna, die waren min of meer toch wel hoopgevend. Maar om vijf voor twaalf, toen waren wij met z'n drieën. Dat betreft dan dokter Goedhout van Ajax, Bas en ik. We waren in het Erasmusziekenhuis Rotterdam. Voor de Keuring. Voor de keuring. En om half twaalf kwam daar het groene licht. Het zag er allemaal voortreffelijk uit. En om tien voor twaalf kregen we. met uh, toch wel wat tussentijds informatie. Uh, en, en daarin was het, leek het toch nog positief. Om tien voor twaalf. nou eigenlijk was het één minuut voor twaalf. Toen kregen we dus het zijn dat het uh, administratief niet voor elkaar te krijgen was. Hoewel uh, Ajax en Heerenveen toch vrij dicht bij elkaar waren. En dat administratieve. dat moeten we dan dus vertalen in dat de bedragen nog uit elkaar lagen. Wat Ajax wilde bieden uh, en wat Heerenveen wilde hebben. Het administratieve lag ook een beetje in uh, de deadline om 12 uur. <coughs> uh, oh. ja, er is nog geprobeerd uh, bij de KNVB om, uh, om, om wat uitstel te krijgen. Maar uh, ook dat zou dan een, uh, een uitzonderlijk geval zijn. Omdat het nooit gebeurt. Dus uh, dat, dat hebben ze niet toegestaan. Als, als de beide, beide kampen uh, een, een, een half uurtje tot een uur meer tijd hadden gehad... dan denk ik... Dat vinden we allemaal overigens, ook wederzijds de partijen, dan waren we eruit gekomen. Maar dat is... Dus het is, heel, het is, het is heel, heel frustrerend. Ja, dit klinkt ook een stuk lulliger dan de lezing die we bij Ajax hebben gehoord. Want die zouden gewoon op een gegeven moment hebben gezegd, het is genoeg, we komen niet tot elkaar, dit is het. Nou, er is nog. Uh, dat was om een uur of elf denk ik, want ik werd in Rotterdam ook uh, goed op de hoogte gehouden. Dat was om een uur of elf, maar om 20 voor 12 heeft uh, Heerenveen nog weer een uh, poging gedaan. Wij zeggen dan uh, in vaktermen een tegenbod en toen begon het erop te lijken. Ja, maar en, en, en even de cijfers dan die, die wij dan hier horen doorcijpelen. Heerenveen zei toen, wij zakken tot 5,25 miljoen en Ajax wilde niet hoger dan 4,5 miljoen. En daar bleef ja, het toch steken. 5, jij zegt 5 miljoen 25, maar ja. het was 5 miljoen Ja, nou dat is hetzelfde toch? Uh, Maakt niet uh, uit. Ze kwamen er nee. niet, ze niet tot elkaar. Maar zegt u nu dat dat toch eigenlijk dan wel zo was, om even voor twaalf? Ja, ja, ja. Het lag heel dicht bij elkaar. Ja. En de klok... Tikte. Die tikte door. En, en het, in het werd nadeel letterlijk het dus natuurlijk één minuut voor twaalf. Ja. En toen stortte er hier en daar een wereldje in. Ja. We gaan eens even luisteren naar Rob Jansen, even voor de duidelijkheid. Die is ook zaakwaarnemer. Bent u ook? Hoe is die taakverdeling? Want we zagen hem gisteren steeds op tv. Ja, het is een Westerling, hè. Die, dus die kan het een en ander beter verwoorden misschien. <laughs> maar die, dat is natuurlijk ook een geslepen vos en die heeft de nodige ervaring. Dus uh, we hebben die, uh, die gevraagd ter assistentie en dat heeft hij voortreffelijk gedaan... Daardoor kon ik mij bemoeien. De contractbesprekingen overigens in de namiddag... die hebben we wel in gezamenlijkheid gedaan. Maar uh, daarna zijn, uh, zijn Bas en ik naar Amsterdam gegaan. Het Dr. Goedhuis, de clubarts van Amsterdam, van ja, Ajax. Ja. En uh, zijn we uh, vervolgens naar het uh, AC, uh, uh, AMC gegaan in, in Amsterdam. En daarna naar het ziekenhuis in Rotterdam, het Erasmusziekenhuis. En uh, diverse keuringen gedaan. En uh, Rob Jansen is uh, gaan vertoeven in Amsterdam bij, uh, bij Ajax. En die heeft dus uh, verder de onderhandelingen gedaan. En daar ben ik steeds van op de hoogte gehouden. Ja, u had dus allemaal... Het was goed dat we met twee man ja. mensen waren. En uh, we kennen de deskundigheid van uh, Rob Jansen. Dus dat kwam uh, heel goed van pas. Ja, u had de tijd hard nodig, zo bleek ook. Uh, hij zei gisteravond al wat over de gemoedstoestand van Bas Dost. Laten we daar even naar luisteren. Bas is, uh, is nu zich aan het laten keuren. Ja? Tot, dat gaat tot laat door. Die jongens op de hoogte hiervan. Die maakt een verslagen geknakte indruk. Die is 21, die heeft hij nog nooit mee te maken gehad. Die luistert verbijsterd naar de uitlatingen door Heerenveen over hem. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Het is een leerschool, maar een vervelende leerschool. En als het niet lukt, ja, dan zal hij op de training van Heerenveen moeten verschijnen. Zijn arbeid moeten leveren. Um, maar ik denk wel dat je daar te maken hebt met een jonge man... die, uh, die redelijk geknakt is, ja. We waren blijven steken, meneer Ninas bij 1 minuut voor 12. Toen werd het 12 uur en toen bleek het dus niet te kunnen lukken. Ja, um, ja hij was al geknakt, Bas. Hoe, hoe, hoe ging het toen? Nou... We zijn een kwartiertje later uh, zijn we richting Groningen gegaan, want daar woont hij. En uh, je kunt je voorstellen dat er uh, onderweg het uh, een en ander in een emotionele bui is uh, verlopen. We hebben uh, hier en daar wat tranen in de ogen gehad. We hebben ook nog wat gelachen om uh, voorvallen tijdens de arbitragezaak. Maar uh, al met al uh, komt Bas hier gewoon uh, goed uit. En Bas is mentaal ijzersterk. Hij heeft het overigens gistermiddag ook uitstekend verwoord bij de arbitragecommissie. hoe zijn gevoelens waren. Hij had er nog wel wat harder in willen gaan, maar dan, dan had hij het zonder de pers willen doen. Want hij zegt, ik kan niet over een persoon en dat betreft het Ron Jans uh, uh, praten terwijl de pers daarbij is. Dus die heeft gevraagd om, uh, om een verklaring af te mogen leggen zonder pers... Maar dat is geweigerd omdat dat uh, normaliter niet kan. Maar, maar Bas heeft zich uh, voortreffelijk geweerd. Heeft het goed verwoord en heeft het uh, vannacht ook goed opgepakt. En ik heb vandaag uiteraard contact met hem gehad. En uh, Bas gaat morgen uh, inderdaad trainen. Maar dat er wat geknakt in hem is, dat is ook een hele duidelijke zaak. Ja. Want hij heeft wel het gevoel dat hij door, door, door Heerenveen... dus uh, om het maar heel zacht uit te drukken, onheus is behandeld. Waarom kon hij eigenlijk niet met de pers erbij praten over Ron Jans? Is die relatie nog slechter dan wij al denken? Nou, hij zegt dat kan ik uh, dat, dat kan ik niet met mijn geweten overeenkomen om om een, een, een, een persoon die er niet bij is uh, af te branden. Uh, zonder dat hij, uh, dat hij zich kan verdedigen. Dus uh, hij vond dat... Uh, nou ja, hij zegt, zo ben ik opgevoed. en, uh, en uh, dat, dat, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet doen. Ja, dat zie je. Het. Maar ondertussen is het natuurlijk wel behoorlijk met modder gegooid over een weer. Dat hoort ook een beetje bij zo'n zaak. Maar ja, goed. Dan is nu dus Dost moet terug naar Heerenveen. Hoe komt dat weer goed? Nou ja, hij is... Uh werknemer, dus hij zal zich morgen moeten melden, maar uh, ja, dat is waar. Ik, maar ja. ja, ik heb begrepen dat, uh, dat Jans en ook de voorzitter uh, van Hereveen Veenstra dat die morgen een gesprek met hem uh, aan willen gaan, maar ja, ik denk niet dat dat een heel prettig uh, gesprek is, want Bas, die is uh, niet alleen. Uh, uh, heel teleurgesteld in, in, in de afgelopen maanden in, uh, in, in, in de omgang van, van met Ron Jansen's trainer. Maar die is ook heel teleurgesteld in, uh, in de directeur die hem, een, uh, die hem betichtte van uh, zijn zakken willen vullen. En uh, dat is uh, totaal, totaal niet de intentie geweest van Bas. Nee, ja, want ja goed, even los van deze zaak. Hij is gewoon bank zitten nu hè, bij Heerenveen. Daar zal niks aan veranderen voorlopig. Nee, en, en uh, dat is heel anders uitgepakt dan dat we, dat we afgelopen zomer uh, hebben besproken... maar ook de indruk kregen, want Ron Jans wilde hem te kosten van alles bij, uh, bij Heerenveen. In eerste instantie bij Groningen, maar toen zwitste hij naar Heerenveen... en toen zou en moest Bas komen, want dat was de spits... en dan zou je de eromheen omheen bouwen. En uh, ja, uh, dus er is hemel en aarde bewogen om hem binnen te krijgen. In het kader ook van uh, carrièreplanning... He, maar dat houdt dan wel in dat hij toch regelmatig speelt. Kijk, en, en je kunt als coach, want ik heb het zelf ook een jaar op 30 of 35 gedaan... Dan kun je, je kunt natuurlijk een speler nooit een basisplaats beloven... maar de intentie was om Bas verder te ontwikkelen. En er is nog geen speler beter geworden die uh, drie, uh, drie maanden uh, op de bank zit. En uh, in, in dat kader zijn er dus ook uh, zijn er hele teleurstellende dingen gebeurd. En uh, is, is, is Bas uh, nou, diep teleurgesteld in de gang van zaken bij Herenveen. Ja, nou voorlopig zal hij het moeten bewijzen dus met die invalbeurten. Houdt u en dus ook Bas Dost nou uiteindelijk ook nog iets positiefs over aan die afgelopen dagen? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor, de voorbeeld zit misschien niet zo in elkaar... maar het voornemen misschien van Ajax om het in de zomer toch rond te maken met hem? Nou, we hebben uh, gesprekken gevoerd afgelopen zaterdag met uh, Frank de Boer en met Danny Blind... En uh, dat heeft Bas zo ontzettend veel goed gedaan, want uh, ja, die, die, uh, die wilde hem aantrekken gewoon als basisspeler. En Bas zou voetballen en uh, hoe zij ook, um, een, door, door scouting, door analyses en, en door informatie bij allerlei mensen, hè, bij, bij de bondscoach, bij de bondscoach van Jong Oranje, uh, informatie uh, ingewonnen. En, en uh, hoe ze er zelf tegenaan ge aan hebben gekeken, want ze hebben hem ook uh, zien spelen tegen uh, jong Oekraïne en jong Denemarken. Ze vinden het gewoon een geweldig talent en uh, zeer geschikt voor, uh, voor, voor Ajax. Ja. En, uh, en niet voor in de breedte, maar puur om te spelen. Dus de kans was heel groot geweest dat Bas komende vrijdag uh, in de arena's in de buurt had gemaakt. Dus dat zijn, uh, enerzijds is het heel teleurstellend dat hij daar niet bij is. Anderzijds is het natuurlijk een, een bevestiging van, uh, van de kwaliteiten die hij heeft. En uh, daar moet hij nu verder aan werken. Ja, maar dan nogmaals mijn vraag. Houden jullie iets positiefs hier aan over? Heeft Ajax gezegd we komen in de zomer terug bij hem? Nou, ik, ik heb wel het idee dat ze dus, uh, en, um, of ik heb niet het idee, ik weet dat ze heel, heel positief over Bas zijn. En ik denk uh, dat het uh, dat laatste contact met Ajax nog niet is geweest. Dat, oh. dat is even mijn vermoeden, zonder daar nou directe aanwijzingen voor te hebben. Ja, daar is nog niks over gezegd, sinds gisteravond, 12 uur. Nee. nee. Oké, okay. Henk Dienhuis, dank u wel. Ja, FC Utrecht aanvaller Dries Mertens die stond eerder op het verlanglijstje van Ajax. Maar ook bij hem kwamen de clubs er niet uit. En dus speelde Mertens vanavond gewoon met FC Utrecht tegen de Graafschap. De inhaalwedstrijd. Dat was een matig duel dat, zoals we al eerder hoorde, eindigde in 0-0. Bas Tegeler sprak na afloop met Mertens. Moeten jullie hier gewoon winnen eigenlijk? Ja, ik denk als je deze zelf bekijkt, dat we, dat we hier wel moeten winnen. Dus, uh, dus ja, we hebben genoeg kansen gehad. En als ik de kansen van hun tel, dan denk ik dat we er veel meer hebben. Dus uh, ja, dan moet je eigenlijk wel de, de drie punten hebben. Want je begon de wedstrijd met één tegenstander, toen kreeg je er twee... en op een gegeven moment drie. Het maakt er niet zoveel uit, hè? Ja, nee. Het viel wel mee. Ik, uh, het is jammer dat we de kansen niet afmaken. En dat, uh, anders uh, pak je drie punten en dan heb je de aansluiting. Maar is dat een kwestie van geluk of pech, de kansen niet afmaken? Of is dat iets anders? Nee, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het nu pech was. Uh, misschien een klein beetje scherpte voor het doel. Uh, maar uh, ik denk dat het vooral pech was. De rode kaart, dat verandert alles. Is dat het moment dat jullie besluiten dat dan maar een punt genoeg is? Ja, ik vond uh, dan de graafschap wel goed spelen. Ze, ze durfden vooruit te voetballen. En, uh, ja, het is een ploeg die, die, die toch goed terug kan zetten. En 11 uh, ja, tegen 10 waren ze wel sterker. Alleen, uh, alleen ja, dan gingen wij wat mee verdedigen. En dan ja, waren we tevreden met het punt. Nou is 2011 fantastisch begonnen, je wint in Venlo, uh, je wint van Ajax, dat doet het in Utrecht erg goed. Je wint in de Beker van Groningen, uh, dan speel je hier gelijk. Uh, is dat een smetje op dat mooie jaar of zeg je nou ja oké, okay, uh, als ik naar de punten en de resultaten kijk is het prima? Nou ik heb in het vorige uh, voorprogramma boekje gekeken en dan zie je dat uh, heel veel clubs het moeilijk hebben. En, uh, en dan uh, zie je dat de graafschap toch een thuis een uh, heel moeilijk, moeilijk team is, dus, uh, dus ja dat doen ze goed. Iedereen dacht dat jij misschien zou vertrekken naar Ajax. Ben je eigenlijk teleurgesteld dat het niet tot een transfer gekomen is? Nee, ik ben niet teleurgesteld. Ik, uh, iedereen weet dat ik een stap hogerop wil. En uh, of dat nu met Utrecht is of met een ander team, dat maakt me niet uit. Maar ik, ben, ja, ik, wil, uh, ik wil naar een topclub. Uh, en dan, uh, dan wil je graag, ja, dan wil je graag uh, de momenten pakken als je die kan pakken. En, uh, maar ik ben uh, heel tevreden bij Utrecht. We hebben goede aankopen gedaan in de winterstop. Uh, we hebben goede aankopen gedaan in de zomer. We hebben een goed team. Dat zie je Europees en dat zie je in de beker. En uh, ja, ik zou niet weten waarom, uh, waarom ik dan weg wil. Nou is uh, je collega Bas Dost van Heerenveen naar de arbitragecommissie gestapt... om daar proberen een, een transfer af te dwingen. Dat had jij ook kunnen doen. Uh, waarom heb je dat niet gedaan? Nee, omdat ik heel tevreden ben bij Utrecht. En, uh, kijk, uh, de supporters hebben me altijd gesteund. De, de technische staf heeft me altijd gesteund. Uh, ja, Boy van Zeumer, Jan-Willem van Dops hebben me allemaal gesteund. En, uh, en, ja, dan, dan vind ik het alleen maar logisch dat, ze, dat zij die onderhandelingen doen... en dat ze, dat ze een prijs vragen. En uh, wat ze dan vragen, ja, dat, dat, uh, daar hou ik me uit buiten. En dat is, dat is hun deel. En, uh, ik, moet, uh, ik, moet, uh, ja, ik ben tevreden. Ze hebben mijn contract opengebroken. En ik, uh, ik was helemaal, helemaal tevreden. Dus uh, ik zou niet weten waarom ik uh, ongelukkig moet zijn. Nee, en voor de duidelijkheid, dat contract openbreken... dat gebeurde nog dit jaar, dus dat is nog relatief uh, vers. Kun je nou inschatten hoe dicht die clubs nou bij een akkoord zijn geweest? Of is dat nooit echt in vragen geweest? Nee, dat moet je niet aan mij vragen. Ik hou me daar buiten. Uh, zolang je niks hoor, ga ik al 100% voor Utrecht uh, vechten. Nou, denk ik altijd spelers voor wie interesse is. Zeker als dat gebeurt in zo'n transferwindow in de winter. Eh, dan zullen die in de zomer wel weggaan. Of is dat niet zo? 1, 2, 3. Dat weet ik niet. Ik, uh, ik concentreer me nu op Utrecht. En ik hoop dat we met Utrecht hoger kunnen. Want uh, ja, we zijn in de beken, doen we nog mee. Competities hebben, hebben een goede start gemaakt. Alleen jammer vandaag. Maar we hebben een goed team en we draaien goed. Dus, uh, dus ik kijk uh, nu naar Utrecht. Ja, Dries, met het zegt het al, jammer vandaag. Utrecht liet de kans liggen om aansluiting te vinden bij de subtop. Utrecht blijft nu achtste staan met 33 punten. Dat zijn er bijvoorbeeld twee minder dan de nummer 6 rode JC. En de Graafschap schiet... In positie ook weinig op met dat gelijke spel. Het blijft twaalfde met nu 25 uit 21 gespeeld.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 Use cooperation met Rock the Boat. Sport kort. Formule 1-team Red Bull heeft op het circuit van Valencia de nieuwe auto gepresenteerd. Met die bolide hoopt de renstal op een herhaling van het afgelopen seizoen... waarin de Duitse Sebastian Vettel de wereldtitel veroverde... en de Australiër Mark Webber als derde eindigde. Ook Mercedes presenteerde haar nieuwe Formule 1-bolide. De Silberpfeil liet in Valencia nog geen grote indruk achter. Na negen testrondes stond hij alweer stil. Koeleur Nico Rosberg, die achter het stuur zat, kreeg te maken met een hydraulisch probleem. Volleyballclub groningen Lee kurgus heeft nog net voordat de transfermarkt sloot Alexander Brouwer voor drie maanden kunnen aantrekken. Als vervanger van international Robert Andringa, die zaterdag een gecompliceerde beenbreuk opliep. Brouwer kwam tot de zomer van 2009 al uit voor de Groningse ploeg uit de A-League. Koos daarna voor het beachvolleybal. De spierblessure die tennisser Rafael Nadal heeft opgelopen in de Australian Open valt mee. De nummer 1 van de wereld heeft een scheurtje in een spier van zijn rechterbovenbeen... en heeft vermoedelijk nog tien dagen nodig om te herstellen. Nadal verloor vorige week in Melbourne in de kwartfinale van zijn landgenoot David Ferrer. Goran Ivanisevic heeft in Zagreb zijn rentree gemaakt tijdens een ATP-toernooi. De terugkeer was geen lang leven beschoren. Na 80 minuten kon de oud wimbledon winnaar van eh, 2001 was dat, zijn spullen weer inpakken. Ivanisevic vormde een dubbel met landgenoot Marin Cilic om het toernooi in Zagreb te promoten. Volgende week gebeurt iets soortgelijks in Rotterdam. Bij het ABN AMRO-toernooi komen Paul Haruis en Jacco Elting in actie in het dubbelspel. En Jesse Hutakalung kan in elk geval nog een dag genieten van het tennistoernooi van Johannesburg. Partij van de Nederlander tegen de als derde geplaatste Servier Tibzarevic werd in de derde set gestaakt vanwege de regen. Het was op dat moment nog in evenwicht. 3-3 stond het in de derde set. Hutakalung is voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een ATP-evenement op, op basis van zijn ranking. Morgen strijden de marathonschaatsers om de titels bij het Open Nederlands Kampioenschap op de Wijzenzee. Opvallend gezicht in het peloton is Bob de Jong. Afgelopen weekend stond hij nog op de hoogste treden van het podium in de schaatshal van Moskou. Daar won de Jong de 5 kilometer. Hij verscheen daarna alweer snel op het ijs van de Wijzenzee, dus. En dat zorgde bij sommige fans voor gefronste wenkbrauwen. Het is uh, fantastisch dat je zo, uh, zo herkend wordt. En, uh, staan er daar een grote verbazing aan te kijken van uh, wat kom je hier doen. Je bent toch lange baanig. Maar hoe groot is nou die omschakeling van het rijden op een 400 meter baan naar dit natuurreis? Ja, die is uh, heel groot. En op natuurreis uh, moet je iedere keer je slag aanpassen. Je staat wat hoger en uh, ja, het ritme, je hebt veel minder gevoel. Uh, dus gewoon schakelen, elke, elke slag moet je gewoon uh, klaar zijn om wat anders te kunnen doen. En uh, kun je een tijdje gewoon uh, glijden en een beetje gewoon uh, met je ogen dicht wanneer je de bocht in moet. En er zijn niet heel veel mensen die jou voor gek verklaren. Ja, ja, dat zal vast. En, uh, ik voel me ook wel een beetje een, beetje een idioot, maar dan uh, voel ik me ook weer lekker bij. Dus ik doe gewoon mijn dingen uh, waar, ik, uh, waar ik me lekker bij voel. En, ja, nou ja, misschien is dat een beetje gek, maar uh, ik voel me er erg goed bij. Er zijn er natuurlijk ook een hoop die zeggen van hij wil en moet hard rijden op het wereldkampioenschap afstanden, dan past dit niet in het programma. Nou, dat zijn de traditionele denkwijzen en uh, zo is het ook uh, de trainingsprogramma's die, uh, die altijd worden gevoerd en uh, dat wordt ook iedere keer aangepast en... Ja, van de zomer eh, trainen alle landen op alle, allerlei verschillende manieren. Als Jannie Davis komt uit shorttrack, uit het inlijnen komen ze vandaan En eh, uiteindelijk rijden we allemaal eh, op, op drie, vier seconden even hard. En dan, eh, ja, dan zie ik ook wel eens na te denken. Dus er zijn meer wegen die, eh, die naar een wereldtitel kunnen leiden. Maar als je nou eh, van de hal uit Krylatskoje, Moskou komt... en je staat dan hier op het ijs in het zonnetje... Wat heeft dat je voorkeur? Ja, <laughs> nou, toch wel hier. Uh, dat, uh, dit is gewoon echt mooie natuur. En tussen de bergen. En uh, echt gewoon mooi, lekker buiten. En dat, uh, dat trekt me enorm aan. En, uh, ja, en dan uh, weet je gewoon in, in Moskou dat je gewoon uh, gigantische gigantische En uh, de wereldbeker kan winnen. Ja, dat, uh, dat lokt dan ook wel. Maar het ja, is een nieuwe ervaring hier. En uh, dat, uh, dat lokt uh, dat is erg uitdagend. Wat is de laatste keer dat jij op natuurreis hebt gestaan? Dan was het 28 december. Het Elfsteden uh, tochtparcours verkennen. Toen ben je er toch doorgezakt? Ik ben er. Uh, uiteindelijk ben ik er, uh, heb ik ook gezwommen op het uh, parcours. En, uh, Bob de Vries die zakte er doorheen en ik heb hem geprobeerd eruit te halen. En, uh, uiteindelijk heeft Willem Hut allebei eruit gehaald. <laughs> Dat was je laatste ervaring met natuurlijk. <laughs> nou ja, daarna ben ik er nog wel weer opgekomen. Ik, uh, ik heb droge kleren aangetrokken en ik ben verder gereden. Dus wat dat betreft was dat niet het einde. Maar uh, we gaan nu gewoon weer, weer opnieuw beginnen. Wat is voor jou de magie van Natuurreis? Ja, de magie. Het is gewoon uh, puur het natuur zijn en uh, de grote lange stukken kunnen rijden. Ja, de temperatuur, uh, sneeuw, winter, uh, ijs. Uh, dat is voor mij één. En uh, daar voel ik me helemaal, uh, helemaal uh, in mijn element. Ja, ambitie is natuurlijk... En ook oh. om niet voor het eerst wereldkampioen te worden op de 10 kilometer. Maar wat voor ambities heb je... Voor het Nederlands kampioenschap Martelschaasen, Open Nederlands Kampioenschap. Ja, die ambitie zeker morgen gewoon kijken om goed mee te kunnen komen. En die ervaring op te pakken op natuurreis. En voor de rest moet ik gewoon maar zien waar, waar ik, hoe het gaat lopen. En de ambitie is zeker dit jaar nog niet hoog gesteld. Dat kan niet, daarvoor is de voorbereiding tekort. Ja, sowieso Vandaag voor de eerste prijs en morgen Nederlands kampioenschap rijden. Wat voor ambitie moet je dan hebben? Dan uh, moet je niet voorheen mee willen rijden. En, uh, ik ga gewoon kijken om uh, misschien wat werk te kunnen doen voor de jongens. En, uh, als we die titel binnenhalen bij de bandploeg, dan, uh, dan doen we het goed. En dan, uh, dan ben ik tevreden. Misschien uh, moet dat mijn ambitie zijn. Dat zei Bob de Jong tegen Herbe Dijkstra. Give me room. food over candlelight I know I wanna crush all the tables with you I wanna dance just like everyone. Ruben Heijn was dat met Elephants. Er gaat nog een speler weg bij Vitesse. De zweet Lasse Nielsen verlaat Arnhem en keert om privéredenen terug... naar zijn oude club Elsborg. Nielsen zal daar volgende week een contract tekenen. Daan Bovenberg van Excelsior en Veri Lampie van Willem II verschijnen donderdag voor de terugcommissie van de KNVB. Bovenberg ontving een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk vanwege ernstig gemeenspel in het duel met Ado Den Haag. Daarmee ging hij niet akkoord. Ook Lampie accepteerde het voorstel van drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk niet. Lampie werd in Eindhoven tegen PSV van het veld gestuurd. Jonathan Woodgate, verdediger van Tottenham Hotspur... maakt morgen mogelijk zijn rentree tegen de Blackburn Rovers. Hij heeft dan 14 maanden buitenspel gestaan... vanwege een slepende En nou, Als we toch bij Engels voetbal zijn... er werden een paar wedstrijden in het buitenland gespeeld... met vier duels in de Engelse Premier League. Morgen zijn er ook nog wedstrijden, een midweekse speelronde. Arjen van der Horst in Engeland, goedenavond. De meest in het oog springende wedstrijd daar was Arsenal tegen Everton. Oftewel Van Pessy tegen Heidinga. Heel rechtstreeks duel tussen die twee. Twee internationals. Wie won het? Ja, van Persie. Ook al kreeg hij vandaag een gele kaart aan zijn broek. Maar het was toch Arsenal die met uh, de winsten vandoor ging. Lange tijd zag het daar uh, niet uh, naar uit, overigens. Uh, Leek het de grote verliezer van de dag te horen. Maar Arsenal liet ook vandaag zien dat ze ook ruggengraat hebben. En dat is wel iets wat ze de afgelopen jaren vaak is verweten: dat ze niet echt een vechtspirit hadden. Nou, vandaag geen gebrek aan. Want ze kwamen 1-0 achter te staan in de eerste helft. Doelpunt van Saha. Uh, maar Arsjovind en Koltsjelny, die scoorden dan vlak achter elkaar naar rust, ja, een bezorgde Arsenal, uh, zo toch de overwinning... en zo blijft de club uit noord londen de aansluiting houden op uh, Manchester United. Ja, die aansluiting was dus nodig, want Manchester United speelde ook hè, vanavond. Die speelde ook en die heeft al een, uh, had al voor vandaag een flinke voorsprong. Die staat vijf punten voor op uh, Arsenal. Dat bleef ook uh, vandaag zo, want ja, Manchester United had uh, een goede dag... Uh, die speelde vandaag uh, de, ja, een zeer makkelijke wedstrijd uh, tegen Aston Villa. Het uh, domineerde vooral in de eerste helft. Stonden ook bij rusten al op 2-0 voorstrong. Dankzij uh, twee doelpunten van Wayne Rooney. Die uh, ja, na zijn lange dip uh, toch steeds beter in vorm uh, lijkt te komen. United verslapte daarna wel even in de tweede helft. Gaf Aston Villa de ruimte om terug te komen. Darren Band scoorde de 2-1. Maar ja, dan zie je dat op dit soort momenten... dat uh, de kwaliteit van United toch veel groter is dan de meeste andere clubs. Dus schakelde even in die hogere versnelling. En ja, scoren dan, dan toch de derde en uh, beslissende treff comfortabel de zegen voor een ploeg... die een comfortabele voorsprong heeft op de nummer 2 Arsenal. Ja, en dan hadden we Chelsea in actie... waarbij iedereen natuurlijk razend nieuwsgierig was. Deed hij al mee, die man van 58 miljoen euro? Torres? Nee, Fernando Torres uh, was er niet bij. Dat was ook al wel verwacht. Torres heeft zelf gezegd dat hij er uh, zondag uh, bij hoopt te zijn... in de wedstrijd tegen Liverpool. Dat, uh, dat wordt zijn eerste wedstrijd. Hij zei ook dat hij dan hoop te scoren, maar vandaag kwam hij nog niet in actie. Het was ook al een beetje vers natuurlijk. Ja, dan is er ook nog gespeeld West Bromwich Albion tegen Wigan Athletic. Ik zeg is gespeeld, is geloof ik net afgelopen. Ja, het is 2-1 en uh, dat betekent... Oeh, wacht even, zie ik dat nou goed? Dat moet ik goed zeggen. Ik heb hier ik al te... het laatste... een 2-2 ja, tussenstand vind... staan en volgens ik mij is het er... ook de eindstand. 2-2, uh, ja god, ik had dacht <laughs> nog dat het 2-1 zou zijn. Dat was het. namelijk net nog voor tijd 2-1, is het 2-2. Slecht nieuws voor Wiggen, die natuurlijk uh, onderaan de lijst bungelt... en die ja, het hele seizoen uh, de vecht om eruit te komen. Die heeft de punten dus heel hard nodig, maar het lukte vandaag weer niet. Was de aandacht eigenlijk voor die wedstrijden... of hadden ze het in Engeland vandaag alleen nog maar over die enorme transfers... die er toch weer waren? Ja, vandaag domineerde toch wel vooral in de media dat het weer zo'n krankzinnige laatste transferdag was gisteren in, in, in, in de Premier League. Met natuurlijk uh, dat kolossale bedrag dat voor Torres betaald is: uh, 50 miljoen pond, bijna 60 miljoen. Euro. Ja, en daar wordt uh, toch wel ook veel kritiek op gegeven. En dan vooral bijvoorbeeld op een club als Chelsea... die ja, even uh, in, in 24 uur zeven, 72 miljoen pond uit de mouw schudt om twee spelers te kopen. Terwijl ze vorig jaar nog een verlies maakten van 70 miljoen pond. Nou, dan komen ze dus mee in de problemen. Want uh, er komen nieuwe regels van de UEFA. Daar zijn ze uh, dit seizoen mee begonnen. Fair play, rules wat er eigenlijk op neerkomt dat in de toekomst clubs... niet meer in spelers mogen investeren dan ze aan inkomsten krijgen. Dat is iets ingewikkelder op dit moment, maar daar wil UEFA naartoe. Ja, met de huidige cijfers, dat gaat Chelsea niet redden. Uh, UEFA heeft daar ook zijn zorgen over geuit dat dit eigenlijk niet langer kan. Dus ja, dat wordt nog een clash tussen uh, Chelsea... en ook veel andere Premier League-clubs natuurlijk... en de Europese voetbalbond. Ja, nou, we gaan zien of de soep uiteindelijk zo heet wordt gegeten... als die wordt opgediend. Arjen van der Horst, dankjewel. Er was ook nog een wedstrijd in Italië. AC Milan, de koploper, speelde daar tegen Lazio... met Urbi Emmanuelsson in de basis en zonder de geschorste Mark van Bommel. Milan was beter, maar won niet. Het bleef daar 0-0. Tot zover langs de lijn voor vanavond. Morgen zijn we er, hopelijk weer gewoon een uur. En straks tussen 11 en 12 met het oog op morgen met Mieke van der Wij. En ongetwijfeld heel veel meer nieuws over Egypte. Fijne avond nog. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.